In Boekraat met het NOS-journaal. De toegang tot goed onderwijs hangt nu te veel af van de portemonnee van ouders, zegt de Onderwijsraad in een advies dat de komende dag verschijnt. De Raad vindt dat de overheid goed moet kijken naar de rol van het groeiende aantal commerciële aanbieders van bijles, examentreding en huiswerkbegeleiding. Volgens de Raad zijn overheid en schoolbesturen zich niet voldoende bewust van de risico's die deze ontwikkeling met zich meebrengt. De privélessen kunnen de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroten, vindt de onderwijsraad. Roelof Bleker wordt de nieuwe burgemeester van Enschede. Hij is nu nog bestuursvoorzitter van de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht, de HKU. Daarvoor was hij dijkgraaf en wethouder in Enschede. Bleker volgt Onno van Veldhuizen op, die in oktober overstapte naar de Raad van State. Naar verwachting wordt de 54-jarige Bleker in februari geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Enschede. Het marineschip De Vlaardingen is een week eerder teruggekeerd van een missie vanwege een corona-uitbraak aan boord. De mijnenjager deed samen met het vergatten van Amstel mee aan een mijnenbestrijdingsmissie in de Noord- en Oostzee. Samen met Poolse, Noorse en Duitse eenheden. Defensie heeft niet bekendgemaakt hoeveel opvarenden besmet zijn geraakt. Vanwege corona is de bemanning na aankomst direct getest en in quarantaine gegaan. Acteur Erik van der Donk is overleden. Hij was actief op het toneel, op televisie en in films... en ontving tijdens zijn carrière verschillende prijzen. Hij was vooral bekend door zijn tv-rollen. Zo speelde hij in de jaren 80 in Medisch Centrum West... en tien jaar later in de serie Oud Geld. Ook speelde hij sketches in het Klokhuis. Erik van der Donk was 92. Het weer? De regen gaat op veel plekken in het land geleidelijk over in natte sneeuw. Alleen in het oosten kan de sneeuw wat langer blijven liggen... Morgen schijnt af en toe de zon en het wordt een graad of vijf. Elke maandagavond, play it loud op ZFM Zandvoort. 2002. En we gaan gelijk door naar een band. De eerste band uit Zweden die ik ga draaien. Van de band Amon Guardian of Asgard. Hier komt hij. We hebben geen tijd te verliezen, dus vandaar een snelle overgang. Veel plezier. Welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud. En als je nog steeds luistert, bedankt daarvoor. Dan weet je dat we nu zijn aanbeland bij de Zwe bands uit Zweden. En daar besteed ik het hele, uur aan, het hele tweede uur aandacht aan. Zoals je net hebt gehoord, draaide ik de opener, de wikingen van Amon Lamarth. Die ook al vorige week even aan bod kwamen. Net draaide ik het nummer Guardians of Asgard van het album Twilight of the Thunder God uit 2008. Wat alweer het zevende studioalbum was van deze mannen. De naam refereert naar de god Thor die tegen de Midgard-slang Jurmungander vecht. En deze slacht. De schitterende albumkoffer beeldt dit gevecht dan ook mooi weergegeven uit. Zoals eerder gezegd zingen de mannen van Monomarth vaak over vikingen en Noordse mythologie. En krijgt hun muziek daarom de stempel viking metal. Door naar een andere death metal band die graag en sinds het begin van hun bestaan over hetzelfde thema zingen. Ze waren de eerste generatie death metal bands uit Zweden en tot de eerste die deze stijl volledig omarmde. Ik heb het over de band Unleashed, dat al sinds de oprichting in 1989 meedraait en al 14 studioalbums heeft uitgebracht. Onlangs hebben ze nog een veertiende lang speler No Sign of Life uitgebracht. Ze worden samen met drie andere death metal bands... gezien als de big four van de Zweedse death metal. De andere drie bands ga ik hierna allemaal laten horen. De zanger en bassist Johnny Hedlund en drummer Anders Schultz zitten er zelfs al vanaf het begin bij. De twee oorspronkelijke gitaristen zijn later vervangen door Frederik Volklare en Thomas Masgaard, die ook alweer een behoorlijke tijd onafgebroken bij de band zitten. Een list maakt al sinds uh, jarenlang dezelfde stijl death metal, net zoals veel uitgediende, zoals de zojuist gedraaide Amana Marth... En vele anderen van dit genre doen. We blijven in Asgaard en van het klassieke derde album Across the Open Sea van. Unleashed, draai ik nu de albumopener. To Asgard, we fly. Ina nog een Zweedse big four met een heerlijke death and roll klassieker. Hier komt hij, Unleashed. Ja, je hoorde Antoon met Drowned. Twee jaar eerder dan Unleashed is deze band ontstaan. Eerder onder de naam Nihilist... waar ook zanger Johnny Hedlund deel van uitmaakte... voordat hij uh, Unleashed oprichtte. En toen nadat de band uit elkaar viel in 1989... hervormde de overige leden Untoomed. Dankzij drummer Nikke Andersson, gitarist Alex Hellit... en bassist Lief Kusner. als ik het goed uitspreek. Nihilist-zanger LG Petrov kwam erbij in 1988... nadat de eerste zanger Matthias Bustrom... Vertrok. En Sindsdien bleef Petrov zanger bij de band tot 2014 en moesten ze de noodgedwongen de bandnaam veranderen naar Entombed AD. Omdat gitarist Alex Hellit de naam Entombed beheerde. Petrov ging verder met Entombed AD met Olle Dahlstedt, Nico Elkstrand en Victor Brandt. En dan niet diegene die wij kennen. En de overige originele leden hadden een reunie Entombed AD. Eh, ...in 2014 om clandestine in zijn geheel met een orkest live te spelen. Van het debuutalbum Left Hand Path uit 1990 hoorde je dus het nummer Drowned. Ga door naar de volgende van de Zweedse Big Four van de death metal... ...die sinds 1988 bestaan en na het uiteenvallen in 2011 weer terugkwamen in 2019. Ik heb het over de pioniers van Dismember die uit hoofdstad Stockholm komen. Van hun tweede album Indecent and Obscene uit 1993 draai ik zo de album-opener Flashless... Het is het meest succesvolste album en best verkochte tot nog toe. En bevat ook twee videoclips van de nummers Skinfather en Dreaming in Red. Eh. Uh in de midden jaren 90 ging de band een wat minder hard geluid toepassen... dat goed te horen was op de releases Massive Killing Capacity 1995... Death Metal uit 1997 en Hate Campaign uit 2000... wat de laatste release was onder Nuclear Blast. Het oude geluid is uiteraard altijd de beste... en die hoor je nu bij Play It Loud, Flashlush hoor je nu... en daarna de laatste band van de Zweedse Big Four. Great. Iets minder succesvolle, gelijknamige album Solace, hoorde je de band Grave uit het Zweedse plaatsje Wisni. Dat is opgericht in 1986 door enig overgebleven vaste lidzanger en gitarist Ola Linkgren. Dankzij hun eerste vier albumreleases in de begin jaren 90 vergaarden zij een groot succes en kregen zij de reputatie als een van de grootste death metal bands uit Zweden. In 1997 poseerde de band een poosje om in 1999 weer terug te komen. Met Back from the Grave, hoe toepasselijk ook. In 2002 hadden ze na zes jaar weer nieuw werk uitgebracht. Daarna brachten ze nog zes albums uit... met Out of Respect for the Dead uit 2015 als laatste wapenfeit. Tijd dat ze weer met nieuw materiaal gaan komen dus. Ik blijf lekker knallen dit tweede uur... met nog meer death metal uit het schitterende Zweden... dat veel goede bands heeft voortgebracht. De volgende band draait ook alweer enige tijd mee... namelijk sinds... Sinds 1990. Ze maken melodieuze death metal. en met hun Slaughter of the Soul release in 1995. kregen ze veel succes en wordt het gezien als een mijlpaal in het genre. Het album speelde ook een belangrijke rol in de popularisatie van de Gothenburg scene. samen met de Jester Race van In Flames en de Gallery van Dark Tranquility. Het was het laatste album van At the Gates. toen ze 11 jaar later uit elkaar gingen. tussen 1996 en 2007. Van dit succesvolle album hoor je nu het snelle openingsnummer Blinded by Fear. Wat daarna ook nog werd gecoverd door The Haunted. Die je zo ook nog hoort. En de band Flashcard Apocalypse. Bang your head up. Deze lekkere track. At the gate. Blinded by Fear. En hierna dus The Haunted. Gothenburg komt de uh, Haunted, die je zojuist hoorde, met het lekkere No Compromise. Wat het al op, op het album Revolver staat, en twee, uh, 2004, en lek ook stevig opent Sorry, ik kom er even niet helemaal lekker uit. Ook dit was het vierde album van deze band, die over het algemeen altijd het strakke trash metal maakt. Uh, en is ontstaan in 1996 door de gebroeders Anders en Jonas Björler en Edoune Erlandson na de break-up van At The Gates... samen met Peter Dolfing en Patrick Jensen. Hun gelijknamige debuut kwam uit uh, 1998 onder Earache Records. In 1999 vertrokken Dolfing en Erlandson uit de band... en werden ze vervangen door Marco Aro en Per Muller. Uh, kort daarna nam de Haunted hun tweede album Made Me Do It uit... En dat kwam uit in 2000. Tegenwoordig bestaat de band alweer uh, uh, weer uit Patrick Jensen, Jonas Burler, Adrian Erlandsson, Marco Aro en Ola Englund. Die er in 2013 bij kwam. En dat leert hun laatste werk uh, uit 2017, getiteld Strength in Numbers. Het wacht is ook weer op nieuw materiaal van deze band. De volgende, de Zweedse band, komt uit Halmstad en is ontstaan als supergroep bestaande uit leden van bands als Carcass... Armageddon, Carnage, Merciful Fate, Spiritual Beggars, The Agonist, Nevermore en Eucharist. Ik heb het over de band Arch Enemy, bekend vanwege de Duitse frontvrouw... Angela Gossow, die de originele zanger Johan Liva verving. Gossow vertrok in 2014 ook zelf en werd vervangen door de Canadese zangeres Alissa White-Gloes. Met Angela Gossow als zangeres laat ik de eerste single getiteld Nemesis van het zesde album Doomsday Machine uit 2005 horen. Het was het derde album waarop zij te horen was. Hierna gaan we even een stapje terug in de extremiteit en genieten we van opera metal van een band onder leiding van Christopher Jonsson. Maar eerst Arch Enemy met Him Yeah! Vroer volledig komt en maak tegenwoordig de pony en Opera Metal. Ik heb het natuurlijk over Tyrion met de 7 Secrets of the Sphinx. En tegenwoordig... Uh, ja, live uh, maken ze natuurlijk... geweldige shows. Ze, uh, ze doen dat onder andere met veel koren... orkesten en klassieke muzikanten. Ooit had ik een concert van ze gezien... in uh, Amsterdam uh, Melkweg. En dat beschouw ik nog steeds als een van mijn beste concerten ooit. Van het Degial album... hoor je dus Seven Secrets of the Sphinx. Het is het negende album van de band... en klinkt bijna hetzelfde qua stijl... als de voorganger Voven Alleen meer gericht op de hardrock... dan op de vocalen Het album ademt ook veel meer atmosfeer, zoals ook te horen is op de albumopener die je net hoorde. Heerlijke muziek, ik hou ervan. Voordat we een beetje inkakken op dit late uur, ga ik gauw weer wat hard draaien. Ook weer gericht op het vikingenthema maakt deze band al sinds hun uh, jaren uh, beginjaren metalmuziek uh, uh, uh, metal met invloeden uit de Noorse mythologie en black metal. Ik heb het over de band Menegarm uit Norteuje. De band is opgericht in 1995 en lenen hun naam van een wolf uit de Noorse mythologie genaamd Managarmr. Na twee demo's brachten ze hun debuut noord scharl nord ja het is een moeilijke naam hoor, Zweeds. The Age of the North Star uit onder Displeased Records in 1998. Tot aan in 2019 brachten ze nog acht albums uit met zelfs een akoestisch album met volksmuziek getiteld Urminus Heft. Oftewel, de Four Sessions. Van het derde album, Dutch draai ik nu een Engelstalig nummer. Hier komt hij dan, Bacon War. Daarna hoor je de eerste band van Peter Dickens. de heerlijke volk en black metal van Managarm hoorde je de melodieuze death metal van Hypocrisy met de vette track Carved Up die op het uh, 1996 uitgebrachte album Addu Abducted staat. Hypocrisies teksten gaan vaak over verschillende onderwerpen... zoals onder andere het paranormale buitenaardse levensvormen... maar ook geweld en oorlog. Op elk album wordt wel een ander onderwerp aangesneden. Techtrin is naast multi-instrumentalist ook producer... en heeft al meerdere albums van andere Scandinavische bands geproduceerd... in zijn eigen studio, The Abyss. En helaas ben ik alweer aangekomen aan het laatste nummer dat ik ga draaien... Uh, ja normaal gesproken zou ik uh, een nummer draaien van de meest bekende band uh, Opeth, maar omdat ze nogal heel erg lange nummers hebben, uh, gaat het niet passen. Dus ...koos ik voor een andere band... Uh, ...waar hij ook mee te maken heeft. Althans, dan heb ik het natuurlijk over de zanger, toetsenist, gitarist... ...en tekstschrijver Michael Ekkerveld, uh, Die uh, normaal gesproken... Uh, ...ja, de, de cleane stukken zingt... ...en de Brute crunch, voor zijn rekening nam bij Opeth. Uh, sinds de oprichting in 1989... ...voor kwaliteit. Uh, en combineert hij invloeden uit de jazz... ...progressieve rock, blues, folk en klassieke ...met death metal. Uh, maar dus gaan we een nummer draaien... ...van zijn andere band... Uh, Bloodbath. En dat komt van het debuutalbum Resurrection Through Carnage uit 2002. Daar ga ik een nummer van draaien, getiteld So You Die. Het is het enige album waar Dan Sweneu op de drum speelt en later voor kiest om gitaar te spelen. En het laatste album van Ekerveld tot hij weer voor het laatst terugkeert op het album The Fathomless Mastery uit 2008. Daarna nam Paradise Lost zanger Nick Holmes de zang voor zijn rekening. Uh, nou, dit nummer ga ik hier laten afsluiten. Uh, dus ik uh, hoop dat jullie genoten hebben van deze uitzending. Uh, volgende week ben ik er weer met een hele andere uitzending. Namelijk uh, Gewijd aan de top 2000 van vorig jaar. En in de nieuwe week ga ik... Uh, dan die week daarna ga ik natuurlijk de nieuwe top 2000 aansnijden. Maar eerst dus... Bloodbath met Sojodai. En bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie een goede nacht toe. En tot volgende week. Dankjewel.